Voor spoedige start. Gert Pieper, NOS-journaal. De schilderijen die tien jaar geleden werden gestolen uit het Westfries Museum in Horen zijn opgedoken in Oekraïne. Ze zijn volgens het museum in handen van extreemrechtse nationalistische strijders. die de kunstwerken de koop aanbieden. Het gaat om 24 werken van Nederlandse schilders die bij elkaar enkele miljoenen waard zijn. Mensen met een betalingsachterstand zeggen dat ze die vooral hebben opgelopen door hoge zorgkosten en hoge vaste lasten.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 Het wordt maximaal 12 graden. Morgen eerst zon, in de middag regen, ook dan 12 graden. Dit was DFM, verkeersupdate. Dit is John Bakker van de ANWB. Er staan nog altijd files met meer dan 20 minuten vertraging op de A1. Apeldoorn richting Amsterdam bij Eembrugge, 17 kilometer na een ongeluk. Op de A4, Den Haag richting Amsterdam, bij Zoeterwoude, 8 kilometer. A7, Horen richting Zaandam tussen Aven horen en knooppens Saandam, 18 kilometer, de vertraging is ruim een uur. Op de A9, ook maar richting Amstelveen... bij Kastrikum, 10 kilometer na een ongeluk. De linkerrijstrook is daar dicht. A12, van Arnhem naar Utrecht... bij Maarsbergen, 9 kilometer na een ongeluk. De linkerrijstrook is afgesloten. A15, van Rotterdam naar Gorkum... bij Sliedrecht, 7 kilometer. En richting Europort op de A15... bij Hoogvliet, 7 kilometer na een ongeluk... Er zijn twee rijstroken dicht. Op de A27 vanuit Almere naar Utrecht, bij Bildhoven 3 kilometer na een ongeluk en op de A28 van Zwolle naar Utrecht bij Amersfoort 13 kilometer. Tot zover de verkeer. U heeft een bril nodig. Waar gaat u daar naartoe? Ja, slingeroptiek. Al sinds 1960 een begrip in Zandvoort.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 We snel over naar Duitsersveld, want Jap, yep, je hebt twee doelpunten. Ja, twee zelfs Tijdens het nieuws uh, uh, schijnt zich terug naar de Sip, want Maurice Mol werd in het is Terwijl hij probeerde te scoren in de rug geduwd. Uh, Mol ging op de Sip en Mol in het afspraakje. Uh, uh, uh, en uh, net een half minuut geleden was het uh, opnieuw Koen. Uh, cool. De Gielsen, 10 van een meter op, nou 18, een prachtig mooie raak schoten in de hoek. De stand is nu 3-0 in het voordeel van Zandvoort. op zaterdag. Je hoort, uh, Kim Waals En inderdaad, de Four Little Words. Het is 8 uh, over drie. Tegenover mij zit uh, Albert-Jan. Twee weken weg geweest. Hoe bevalt het om er weer te zijn? Nou ah ja, voor het weet is, is, he, alsof ik niet ben weg geweest. Nee, Zo voelt dat. Zo is het. Nou, wat gaan we in uh, dit uur allemaal doen? Nou, wat gaan we met z'n drieën doen? Naomi is natuurlijk ook nog, onze stagiaire.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 to <laughs> 39e minuut uh, het werk was gekomen, eigenlijk allemaal bij Boy Vissen vandaan. Hij schiet, kip kan het pareren. Maar hij uit de rebound, is toerisme, tweede Het tweede doelpunt en het vierde e verzand wordt. Tant is 4 MUZIEK <tied>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 Het blijft lekker reden van Kensington en Streets. En we gaan weer naar Net bij En Job, de slot van slotverleer zelf, Jap. Ja, inderdaad erop. We spelen in de 43 minuten. De Zandvoort uh, probeert toch een uh, doelpunt te maken. Want je kan het beter maar vuil hebben dan te weinig. gaat weer lukken. Maar goed, het, ga, het gaat goed met de zandvoort. zandvoort. dat... Uh...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 De luchtmacht van Zandvoort is allemaal aanwezig, mol, oh, noem maar op. Ja, nee, we gaan stoppen de keeper, Max werkt heel hoog over, heel hoog over. Wat een, wat een geluk dat hij tegen die vlag was, worden, Dan kom, want anders had hij heel tijd moeten lopen. Nu sluit hij die bal, het veld weer in, en kan de keeper van uh, de de bal gaan pakken. En uh, vanaf de 5 meter lijn weer in het spel gaan brengen. Zandvoort uh, is uh, absoluut op dit moment heel goed bezig. Uh, het wordt goed gespeeld, wordt goed samengespeeld. En de passes de zijn ook wat beter gedoseerd dan dat ze uh, de, de, in het begin en de, nou maar zeggen, in het binnengedeelte van de eerste zelf waren. Bal is nu weer in het veld tot de helft van het, uh, van, de, van het veld komt hij nu en uh, gaat uh, gevaarlijk aanvallen. Nee, het wordt rustig teruggespeeld naar uh, de keeper, Jorge Schmid, die de bal weer uh, in het spel brengt via uh, Ronald Kahlus. Naar, even kijken, bij de kant, Max Aardewerk. Aardewerk die probeert daar Mol te bereiken. dat lukt het bijna. Mol die kon die bal alleen niet weer ze... hij uh, uh, kan wel bij Mol terecht, maar kon die bal niet controleren. En de bal laat de verdediger van Vluggenvaardig over de achterlijn lopen... waardoor de keeper van Vluggenvaardig het spel weer mag hervatten. Het staat officieel nog een half minuut op het scorebord... maar dat zal waarschijnlijk wel wat langer worden. Er is één keer een blessurebehandeling geweest. De speler moest van het veld gedragen worden. Nou, dat was blijkbaar een lichte plus... want hij werd door iemand van de bank van Vluggenvaardig opgepakt... en in de armen naar de bank gebracht...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 En dat zal waarschijnlijk ook wel weer bijgeteld gaan worden... ondanks dat het al 4-0 staat voor Zandvoort uiteraard. Eh, dat heeft, daar heeft de dat er in principe geen boodschap aan. Hoewel ja. Ja. Het, uh, ja, het kan belangrijk zijn. Wat zeg je nou allemaal van is? Tuurlijk <tieft> moet hij dat doen. Geen probleem. Aardewerk staat weer. En de vlager van Zandvoort die, uh, ja, die gaat naar de kant. En dan kan het spel weer hervat worden... Even kijken, er moet gebeurd met via- een inworp van Zandvoort. Uh, dus zal waarschijnlijk die bal gespeeld worden naar Vluggevaardig. Patrick Koper speelt daar uh, Maurice Mol aan. En Maurice Mol geeft de bal terug aan naar de keeper van Vluggevaardig. Dan, we uh, dan gaan we het weer oppakken. De keeper houdt de bal na en dan een keertje hij lager. In die keer als hij uh, de bal kreeg aangespeeld, uh, dan ging die bal hoog de lucht in. En dan kwam hij net zo hard weer terug als dat hij ver weg ging. En dat was <laughs> niet goed. Zalvoort. Ja, dan moet je rennen, mol. Ja, mol. Goede paas was het van Koper. Naar de voorzet van Mooi Visser. Die had al even zijn voeten tegenaan hoeven zitten. Rechter tegenaan moeten zitten. Dat deed hij niet naar deze schuif. Naar deze schuif. Die de bal ging dus naast de doel. Op uh, dit moment sluit de ook af voor het einde van de eerste helft. De stad is 4-0. En ik maak me zeker dat er straks nog wel een paar doelpunten zullen vallen. Dankjewel Joop. En zo meteen komen we terug voor de tweede helft. Daar op Duintjesveld. Een winderig Duintjesveld, hè, vandaag. Ja, 5 december, wat wil je nou nog meer? Hmm. Nou, lekkere muziek op de radio. Spenda Ballet, de lange uitvoering van Gold. En dat kan heel makkelijk, hè? En dan zie je ook Naomi aan het werk. Via wwwzfm Ja, toch, Naomi? Ja, zeker. Ja, zeker. Want Sinterklaas moet er nog aankomen vanavond. Binnenkort de kerst. Maar jij hebt al berichten over een nieuwjaarsreceptie. Ja, dat klopt. Um, verenigingen kunnen zich tijdens de nieuwjaarsreceptie 2016 al uh, zich presenteren...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 Are you with me?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 Goed, dat is allemaal op het Raadhuisplein vanaf 12 december. Meer informatie over dit geweldige evenement in de ijsbaan... kunt u terugvinden op de website www.winterwonderlandzandvoort.nl www Dan gaan we op 12 december natuurlijk om half tien naar Café Lauw en Hardy... aan de Halterstraat nummertje 46... want dan is het weer tijd voor live muziek met de coverband Crush.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 Meer informatie over dit concert met Simon Richter... Uh, kunt u uiteraard terugvinden op www.jazzinzandvoort.nl www.jazzinzandvoort.nl 13 december vanaf half drie Gebouwde Krocht, Grote Krocht 41... Jazz in Zandvoort met Simon Richter. Tot, tot zover, zover. dankjewel je wel, Albert. Kan <tiedacht> ik mis hem even? He, tot zover. <tiedacht> wil je het even meten nalezen. Dat kan ook op de CFM-app. Hij is gratis te downloaden. Hoor. Dus Download hem nu de ZFM Southport-app. Shop. Ja, de eerste minuut van de tweede helft. De eerste beste aanval zelf op Zandvoort. Er kon Maurice Mol zich draaien, draaien, draaien, draaien. Kon Boy Fisher, bereiken. Die wist niet anders dan die bal in het doel te schieten. Maar, nou, dus er staat 5-0. Wauw. De single van de SOS-band en Just Be Good To Me. Ja, we gaan weer over naar uh, Duitsersveld. Hou je daar nog een beetje staande, Joop? Met al die wind daar. Dat hey, oh, eh, ik zit. Oh, kijk, dat doe je goed. Ho ho ho ho Hoe voel je staande daar? Ja, nou. Heel goed. <laughs> ja, maar uh, nee, ondertussen, toen uh, Albert-Jan uh, mij opbelde...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 daar maar rekening mee moeten hou kunnen houden, en uh, dat gebeurt dus niet.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 Let's go,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 Nou, dan heb ik ook nog een verhaal over stand-up comedians. Komende zondag, 6 december, vindt er weer een open mic-avond... met stand-up comedians plaats in Epp Vloed. Het restaurant van het Amsterdamse Beats Hotel. Op het Badhuisplein uh, een keur aan artiesten... zal een act van prezant geven, master of ceremony is Said El Housan. Oh ja. Ook wel bekend als Westside...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 Ja. Nou, binnenkort is ook uh, samfortlacht.nl. Ja, ja, ja. <laughs> Samfortbruis.nl. Dat is morgenavond, hè? Ja, dat morgenavond. is morgenavond. Oh, Oké, okay. in, uh, in Eppenvloed. Het restaurant van het hotel Amsterdam Beach Hotel. Nou, zo is dat, meneer Vos. Dat dacht ik. Ga door, eh, Naomi. En dan heb ik als laatste DTM Sanford 2016. Opnieuw is Sanford een van de etappeplaatsen richting het kampioenschap. Op circuitpark.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 En zo dadelijk zijn we er nog een uur lang met. Zandvoort op zaterdag. Graag tot zo.